Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het voorstelrondje van de nieuwe Haagse gezichten zit erop. De ministers en staatssecretaris hebben na de beëdiging de bordesfoto... en de kennismaking op de ministeries wat meer kunnen vertellen over hun plannen. Zo wil zorgminister Kuipers niet meer alleen naar ziekenhuisbezetting kijken als het over corona gaat. We moeten zoeken naar methoden om dit voor de lange termijn een plek te gaan geven. Dat is niet alleen iets voor de volksgezondheid, dat is iets wat we met de maatschappij als geheel moeten doen. Onderwijsminister Dijkgraaf wil achterstanden die studenten hebben door corona inlopen. Daar ligt een hele grote opdracht voor ons om die generatie te helpen. En premier Rutte ziet het als een grote taak om het vertrouwen terug te winnen. Tweederde van de kiezers verwacht niet dat dit kabinet veel problemen gaat oplossen. Maar wil je ervoor zorgen dat op die grote vraagstukken van de woningbouw en het klimaat de dingen veranderen, dan is het noodzakelijk dat je ook op een andere manier werkt. De winkeliers in Geleen willen hun zaak sowieso opengooien zaterdag, of de lockdown verlengd wordt of niet. De Limburgse ondernemers zeggen dat de cijfers ook nu ze dicht zijn oplopen, dus dat ze geen gevaar vormen. Buschauffeurs van vervoersbedrijf Keolis zitten er koud bij deze winter. De verwarming in meer dan 200 elektrische bussen doet het niet. Om toch voor wat warmte te zorgen krijgen de chauffeurs van hun baas een thermobroek. En superjacht Galactica is weer een stukje verder. Het is gelukt om onder de brug bij Heusden door te varen. Al ging dat niet helemaal vlekkeloos. Bij de eerste poging sloopte het schip met veel kabaal een lamp. Met de hulp van sleepboten was de tweede poging wel succesvol. De tocht van het jacht van Os naar Harlingen is er tot nu toe eentje met veel hindernissen. Het schip van 50 meter met bioscoop, zwembad en een heliplatform liep al twee keer eerder vast en trok daarbij veel bekijks. We hebben al twee dagen het schip bijgehouden eigenlijk. Gisteren een hoop foto's verzameld en nou, toen zijn we hier gekomen. Wat vind je ervan? Best leuk, want dit maak je niet één keer op een dag mee. Mooie boot hoor. En u bent ja. speciaal hier naartoe gekomen ja, om even te kijken. Ja, we zijn hem gevolgd hè? vanaf uh, Hedel. Ja, nou ligt de volgende hindernis alweer klaar. De Keizersveerbrug bij Geertruidenberg vormt het volgende obstakel. Het weer dan nog. Op veel plekken is het mistig. Het gaat vannacht licht vriezen. Morgen een grijs begin, later wordt het zonnig. Het is dan 2 tot 5 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. <tied> Ja, goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie weten weer hoe laat het is. Het is tijd voor jullie wekelijkse dosis harde gitaarwerk op de maandagavond... om de nieuwe werkweek lekker knallend te beginnen. Jullie luisteren naar mijn programma Play It Loud... en ik ga jullie de komende twee uur voorzien van de top 20... beste en heerlijkste hard klassiekers van de Australische band ACDC. Je hoorde op nummer 20 in de lijst Down Payment Blues, afkomstig van het album Powerage uit 1978, wat het vijfde album was voor de mannen. Het nummer verwijst naar de originele blues, omdat het handelt over thema's als armoede, arbeidersklasse en het dagelijks leven. Alleen wordt het nummer gekleurd door een I Don't Care mentaliteit en rock'n'roll levensstijl. Allereerst even een korte introductie over deze band uiteraard. Het begon allemaal in Sydney in 1973 toen de, toen de gebroeders Malcolm en Angus Young de band oprichten, met de naam dat is vernoemd naar elektriciteit. AC staat voor Alternate Current, oftewel wisselstroom... en DC voor Direct Current, oftewel gelijkstroom. De band wordt gezien als hardrockband... maar zelf zagen ze hun muziek meer als rock'n'roll. De eerste zanger Dave Evans deed slechts een jaar de vocalen voordat Bon Scott de microfoon overnam. Hij overleed helaas in 1980 aan een drankvergiftiging... na een avondje flink doorzakken in Londen... waarna de band erover nadacht om te stoppen. Brian Johnson werd na de dood van Bon Scott de leadzanger van de band... en is dat op, tot op heden nog steeds. Malcolm Young overleed in 2014 op 64-jarige leeftijd... nadat hij werd opgenomen in een verzorgingshuis met dementie. Hij werd vervangen in de band door zijn neef Stevie Young... die hem 26 jaar daarvoor ook al een keer verving. Tegenwoordig bestaat de band verder uit leadgitarist Angus Young... drummer Phil Rudd en basgitarist Cliff Williams. Ga door naar de nummers 19 en 18 van deze lijst. Op nummer 19 vinden we Hell ain't a Bad Place to be. Wat nooit als single uit, uit werd gebracht, en staat op het vierde album Let There Be Rock. Aansluitend hoor je het nummer 18 uit deze lijst. Maar hier is Hell ain't a bad place to be. ...vinden we op het zesde album Highway to Hell uit 1979. Walk All Over You gaat niet over vechten... ...maar over het hebben van seks met een vrouw... ...waarbij hij alle macht geeft om te doen wat zij wilt bij hem. Het was het laatste album waarop Bon Scott te horen was voor zijn dood in 1980. We gaan door naar nummer 17. Daar staat een nummer dat eerst werd uitgebracht op het gelijknamige album uit 1981... en later als single in 1982. Het nummer en de tekst van For Those About The Rock, We Salute You... is gebaseerd op de historische groet die is gebruikt door de Romeinse gevangenen... die werden geëxecuteerd in het Colosseum. Hail Caesar, Those Who Are About To Die, We Salute You... Later werd het nummer ook toegevoegd aan het album Who Made Who uit 1986. Dat werd uitgebracht als soundtrack voor de film Maximum Overdrive van Stephen King. Hier komt nummer 17 met aansluitend nummer 16 van deze top 20. Dat refereert naar de welbekende explosieven. Dan weet je wel over welk nummer ik het heb. 16, afkomstig van het gelijknamige album uit 1975... en als single van de internationale versie van het album High Voltage... In 2018 behaalden het nummer de 81ste plaats in de Ozest 100. De meest Australische nummers aller tijden. Death Metal Band Six Feet Under heeft ook een cover uitgebracht op hun Graveyard Classics album. Ook Anthrax brachten hun versie van deze klassieker uit op hun EP Anthems... met allerlei covers uit 2013. We gaan door naar nummer 15 van deze lijst... met alle beste nummers van ACDC. En we vinden weer een nummer van het album Power Age... Op deze plek staat het een lekkere een stevige rokkende plaat Riff Raff. ac speelde dit nummer niet vaak live, maar leende zich wel uitstekend. Daar leende zich daar wel uitstekend voor. Sorry, ik kom er niet helemaal uit. Pas in 2016 bracht de band het nummer weer terug in de lijst toen Axl Rose met ze ging toeren. Het nummer start heerlijk stevig met het gitaarspel van Malcolm Young... en wordt daarna krachtig bijgezet door het energieke drumspel van Phil Rudd... en het basgitaarspel van de toen nieuwe bassist Cliff Williams. Geniet van deze nummer 15 Riff rap. En daarna hoor je weer een Highway to Hell klassieker op plaats 14 in deze lijst. Album Highway to Hell uit 1979. Ook dit nummer werd nooit live gespeeld tot 2016 toen de band met Axel Rose ging toeren. Het was tevens het favoriete nummer van de Guns N' Roses zanger. De komische tekst gaat over Bon Scott's romance met een vrouw dat het lichaam had van Venus. Maar dan met armen. We klimmen langzaam maar zeker richting de top 10 van deze heerlijke lijst ACDC klassiekers. Maar we krijgen eerst nog de nummers 13, 12 en 11. In het tweede uur hooi de top 10 van ACDC's beste nummers. Allereerst vinden we op nummer 13 een klassieker... die we vinden op albums TNT en High Voltage uit 1975. Ik heb het over het heerlijke nummer It's a Long Way to the Top... if you wanna rock and roll. Je hoort een heerlijke combinatie van doedelzakken en stevige gitaren. Het nummer wordt door de zanger Brian Johnson nooit live gezongen... uit respect voor wijlen Bon Scott. Hier komt nu de nummer 13 en aansluitend een heerlijke meezinger... op plek nummer 12. het album Back in Black uit 1980 voor de eerste single met Brian Johnson als frontman, You Shook Me All Night Long een heerlijke meezinger hij werd ook uitgebracht op de soundtrack album Who Made Who in 1986 voor nogmaals de, de film Maximum Overdrive het nummer is volledig te horen bij de aftiteling van de film en was ook de soundtrack voor A Night's Tale met Heath Ledger. En ook in een van de afleveringen van de serie Supernatural. Het behaalde de tiende plaats in de VH1's uh, hitlijst van de 100 beste 80's platen. De eerste plaats in de VH1's beste ACDC platen. En de tachtigste plaats in de top 100 van beste gitaarsolo's van Guitar World. Op deze lijst staat hij... Twaalfde. Ook geen slechte score, al zei ik het zelf. Er gingen beweringen rond dat bepaalde teksten van het nummer... door bon Scott geschreven waren in 1976. En zelfs meer teksten op het album Back in Black... zouden van zijn hand ge zijn gekomen. Maar tot op heden is daar nog steeds geen duidelijkheid over. Zijn naam stond helaas niet bij de credits. Door naar alweer het laatste nummer van dit uur. nou Niet helemaal het laatste nummer, maar uh, het laatste nummer van... Uh, de toplijst uit het uur. En de nummer 11 van deze geweldige lijst van ACDC-songs. Ik heb het over Live Wire, Dat we wederom terugvinden op het eerste internationale album... die was released in 1976, of genaamd High Voltage. En op de Australische tweede album TNT... dat nooit internationaal werd uitgegeven. High Voltage was het debuutalbum voor ACDC... en werd in 1975 eerst en alleen uitgegeven in Australië... met een totaal andere tracklist. Je gaat nu de afsluiter horen van dit uur met nog een extra nummertje hierna. Livewire dus op nummer 11 en straks nog een bonus nummertje. Dan in het nieuwe uur de nummer 10 van het gelijknamige albumtrack. En hetzelfde album. Tot zo in het tweede uur. comes and comes again if your name is on the guest list But when they're held for pleasure They're the balls that I like best My balls are always bouncing To the left and to the right It's my belief that my big ball Should be held every night oh, We've got big balls ball.